Slam FM, phonevak. Het moment waarop we iedere ochtend gewoon even iemand lekker in de zijk nemen. Of het nou een bekend iemand is of een onbekend iemand, het is gewoon lekker om te doen. Hopelijk ook leuk om te horen. Tino, vooral wacht straat in warming up de Slam FM, phonevak. En je weet natuurlijk dat er players bestaan. Meestal worden dat, uh, ja, jongens zijn dat onder de, nou wat zullen we zeggen onder de 30, een beetje de players. Maar wist je dat er ook bejaarde players in Nederland rondlopen? Die bellen gewoon chickies op om ze te regelen, hoor maar. Ja, hallo mevrouw Meur, u spreekt met meneer Gaarthuis, hallo. Goedemorgen. Wat zegt u? U spreekt met meneer Gaarthuis, hallo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, ik heb even de stoute schoenen aangetrokken, ik durf niet zo goed, ik, ben, ik woon sinds kort ook uh, op de straat. Uh, in het verzorgingsthuis Och. en nu heb ik u uh, stiekem een paar keer uh, voorbij zien schuifelen in de straat en ik ben al een tijdje alleen en ik zag u en in mijn oude hart sloeg de vonk over? Dus, ja, ik, ik weet eerlijk gezegd niet wie u bent. Nee, u kent mij ook niet. Ik woon in het verzorgingsthuis. Oh ja, dat weet ik niet. En, en, en ik heb u nu een paar keer gezien en ik denk, ik trek de oude stoute schoenen weer eens een keer aan. Ik, ik ga u eens opbellen. Ja, maar ik ken u echt niet. Nee, maar ik heb u wel gezien voorbij in de straat, toen heb ik gekeken waar gaat ze naar binnen, was nummer 147, dat klopt toch. En ik vind u zo'n knappe verschijning, mevrouw Ja, dat kan best zijn, maar zo knap is er niet meer. Bent u een bezet vrouw toevallig? Ja. Echt waar? Ja. Ja, dat snap ik wel. Dat is toch goed? Hele fijne verschijning ben u ook, ja. Dan heb ik hier een leeftijd voor. Mag ik vragen hoe jong u bent dan? Ja, nee, dat zeg ik maar niet, want uh, duidelijk klopt het toch niet. Nou, u ziet er hartstikke jong uit hoor. Ja, dat kan best zijn. Ik ben hoort tot de botel op u, mag u best weten, mevrouw Hemmer. Ik ken, ik ken u nu echt niet. Maar u zou ook niet een keer met mij gezellig in de recreatieruimte een padhekje bingo willen spelen? Nee, want ik heb via mijn familie hier wonen. U heeft de familie bij het huis wonen? Ja, zeker. Dan, dan doet die toch gezellig mee, dan ontmoet ik meteen mijn nieuwe schoonfamilie. Nee, ik kan niet mee. Maar u nee, bent nee. niet geïnteresseerd in een knappe grijzende man die nog vier nee, van lijf en nee, is? Nee, nee, dat pas voor. Het, het is allemaal goed, maar ik doe niet mee. Ook niet stiekem eventjes, gewoon nee. daar achter de bosjes, mevrouw Van Heerbeuren? Nee, nee, nee. nee. Ik zoek zelf de botjes maar op. Ik kom nog vier één door, al mag ik zo zijn, Met een blauw pilletje daar wel, maar. Nee, nee. Ik ga kop, want ik heb visite. Heeft u een man al thuis zitten? Heeft u al een vrijer? Ik heb visite binnen. Ja, een man zeker, nee, hè? Nee, maar ik kan nu niet. Ik kan Heeft niet, u nou al kan. een ander, mevrouw. u doet Wat? mijn oude hart pijn. Heeft u nou al een ander thuis zitten op de koffie? Nee, nee, nee. nee ik doe niet meer... Maar mevrouw, u bent de vrouw van mijn oude leven. U bent mijn derde jeugd. Ja, dat kan best zijn. Tot voor die dubbeltjes mevrouw. Ja, hou het maar Ik wil maar samen weer. naar de supermarkt lekker gevulde koeken kopen en ja, zo. Ja, dat is goed. Bingo. Lekker op te gaan. En walsen. In ja, de ja. nacht en naar de sterren kijken. Ja hoor. En samen een stukkeuze uitzoeken bij de EMA. met FM, PhoneFuck.